Wij beginnen de zogerles 68, pagina zijn 7, de linkerkolom, de regel 22. hij eindigde de vorige les uh, met een fragment waar, waarbij hij zei dat in de tijd wanneer de lageren man, op, man omhoog doen opstegen de bina uh, en we moeten ook goed opletten op elk woord wat hij zegt hij zegt de hele bina keert terug naar het hoofd van, Arifan, van Arifantin. En dan zegt hij, en dan Jirsut, dus dat beter weet wat Jirsut is, onthoud die na, namen, we hebben niet zoveel namen in de Kabbalah, maar onthoud die langzamerhand. En dan Jirsut ontvangt Gochma van Arigampin. En, en geef die aan de Zon, Zerampin en, en Noekwa. Want alles wat wij leren is niet uh, geen technologie, maar het doorgeven van licht. Ja, het hogere wil graag het licht geven aan het lagere. Dat is een gegeven. Nou, en hoe dat verloopt, dat moeten wij dat leren. Dat leert ons eigenlijk, Dus uh, niets anders uh, en dan wordt geacht, zegt hij, dat de Jood zegt hij, uh, uitkomt uit het woord avir. Avir is lucht. Als je kijkt naar het woord avir, zie je daar op de derde plaats staan Jud. En dat betekent wanneer het katnoot is, wanneer de malchut steekt op naar de chokma, achter de chokma. En dan zien we ook dat terug in het woord avir. Avir is lucht. En dat is dan overeenkomt met het licht chassadien. Dus wanneer de Malchut op trap traptreden steekt op achter de, in de vijf sferot. En zij komt dan uh, uh, achter de, onder de hoogmaat staan. En dat kunnen we terugzien in het, um, in het in, injecteren, als het ware, van de letter jud in het woord oor, in het woord licht. Dus arichampin is licht. En als je dan jud weghaalt nu van het woord oor, licht, dan, ja, dan, dan heb je dan oor, ja, licht. En als het jud da, daarin komt, op de derde plaats, van rechts bedoel ik altijd, van rechts we gaan we tellen, altijd van rechts, dan wordt het lucht en lucht is dan chassadim, licht chassadim. Dus dan wordt een parzoef in tweeën gesplitst. En dan nog het hoofd heeft dan op dat moment uh, gogma. En nog het en nog, en, en onderste gedeelte heeft gogma. Waarom niet? Omdat zijn geen boven zijn er alleen maar twee kelim overgebleven. Ja, ketter en gogma. En onder, eronder, daar is uh, drie sferot ook niet genoeg. Maar in de Gochma natuurlijk, Keter en Gochma, in de Gochma zelf, natuurlijk daar zit wel Gochma van Arichanpien. Venasa, sa or, en het is geworden licht, or, zie je dat, or, en oor wordt het wanneer de Bina steekt op naar de Arichanpien, dan die jut, ja, de jut gaat naar zijn eigen plaats. Waar is de plaats van die jut? Dat is allemaal goed weer weer terug naar de Malgoed. En niet van de na, vanaf de positie van uh, onder de hoogma die gaat weer terug. Net als in het, in principe, in het principe van de, hoe heet het, cilinder. Ja, en dat oor, dat is dan oor hochma. Hij zegt dan verder, uh, Haray, dat wil zeggen, ik zal zo gewoon vertalen, dat, dat wil zeggen dat uh, de lucht van Jirsut is kenbaar. Dus men kan het leren, men kan het wel kennen. Ja, als, ja, dus als het Licht lichthochma wel doorgetrokken kan worden, dan is het kenbaar. Als het hochma hoge, niet doorgetrokken kan worden en alleen maar, zoals het abo maar alleen maar uh, uh, lucht dat altijd lucht is en dat is niet kenbaar. Zo so zien we nu al uh, hoe, hoe wij bescheiden moeten zijn, dat wij weten dat ABOI absoluut onkenbaar zijn. Maar wel straling ontvangen we wel iets daarvan natuurlijk, maar wij kunnen dat niet definiëren. En zo begrijpen we nu, dat zijn er dingen, er zijn veel meer dingen die wij niet onder woorden kunnen brengen die wij, waarvan wij ook ervaren, maar wij kunnen die niet definiëren. Ja, zo, so. net als mond kan je open doen, maar je kan dat niet zeggen. Zo so, zit hij ook. Eigenlijk. Dat wij dat goed kijken. Maar zegt die blijven äh, ook, ook dan, wanneer zij naar het hoofd van de arikantpunt terugkeren, zij blijven dan nog steeds in, de to in hun hoedanigheid van Arvira van een dun dun lucht. Ja. En de, de letter Jude, zeer belangrijk, de letter Jude uh, gaat van hen niet, van de, van het, van van, van hen niet, van de, van, het, van de lucht niet weg. Dus altijd bleef dan, als het ware bij Abba, maar altijd bleef de Malchut daar zitten onder de Chogma in de in de abouima altijd lucht blijft het maar licht kan niet worden en daarom is het niet kenbaar K'Abouima is daarom niet kenbaar men kan niet aantrekken van hen naar beneden hun straling naar beneden op die manier dat het een, dat het is en zonder Chogma kunnen we niets begrijpen ook hier op aarde ook niet ja Eerst praat men met een kind zacht, teder, lief, ja, goeghezen het zo. Maar als hij volwassen begint te worden, ja, word hij dan, ja, zo is het, wordt hij dan twintig jaar, is hij dan liable, is dan, en is dan, dan moet hij dan verantwoorden voor de wet, ja of niet. Maar daarvoor niet, men spreekt zachtjes met hem, ja, duidelijk. Waarom? Tegen die tijd is je moet dan ook, eens kenbaar. Hij moet wel weten de wet, de wet, dat uh, is de wet, dat is de wet, dat is de wet, 22. de wet, we de les. de wet, dat meogi de wet, במקום החזז שגוש סוד הראקיה אמבדיל בן מאיים 42 אלيونים שגמ הורש דאריח אמפין ו'אבותי ימה אלאין 52 אמלביישים אותו מיהפך אחד חזז. כי a de sham 20 20 nim schechet behinat gorosh de arkhampin kanal v alken gopar saze 20 o medet 28 hier soot weso maak het en nu plaats alsjeblieft voor jezelf de tekening the van 151 een, de tekening hebben we nog ergens de tekening eigenlijk moesten we kon ook een nieuwe tekening maken maar het is het is voorlopig genoeg um, dus leg alsjeblieft de tekening voor jezelf de de tekening van 151 en dan gaan we dat even lezen en kijken. 22. We zijn zoden en dat is het, ge het geheim. Ha-parsa van de parsa van de scheidingslijn. Go me oog de arigantin uh, te midden van uh, het inwendige deel, het, het inwendige van. Arigantin die geworden is 23 maar we komen in de plaats van Hose, als we kijken nu naar de op de, teken, de tekening de rechts de eerste parzof dan zien we dan halverwege de arichanpien zien we Chazé borst nou dat is bij hem een soort van parsa. ja we hebben geleerd dat de parsa dus de scheidingslijn, is, uh, tussen the absolute, yeah? the world absolute, and the three worlds and the rounders are, that is, the that is the ware parsa. But natuurlijk that what in it is in uh, Algemene is, is very terug to find in, in it, especially, Ook in Arihant himself is a in form of the parsa. Natuurlijk it is not the parsa, the farkeleik is mediamer, when there. We hebben de klipot onder de parsa. Maar hier iets anders. Maar toch ook, ook een zekere kwalitatieve uh, verandering plaatsvindt. Ook in de Arichanpien. Dus jij ziet het wel Gazé, Borst, van Arichanpien. Dat is dan geworden, zegt hij, binnen die Arichanpien. Chehousot-Arakia, dat dat is het geheim van de, het uitspansel, wat in de Torah staat geschreven bij de scheppingsdaad, staat geschreven dat. De u, de uits, het uitspansel, Hamafdier Ben mayim Helionim, welke uitspansel scheiding maakt tussen de hogere wateren, herinner je nog, in de, in de, in de Torah staat, dat, de, en de schepper en de, en de en elokim scheiden maakt een scheiding tussen de hogere wateren... en de lagere wateren. Dat is wat hij ons vertelt ook. Uh, dat zijn de... hoge wateren... Ja, dus dat is... Deze, deze parsa dus bij de Gazé. die maakt scheiding tussen de hogere wateren... Shehem... en gaat ons scheiden. wat zijn de hogere wateren... Uh, uh, shehem... dat die zijn... Harosh, de, de Wat vormt de hogere wateren? Dat is het hoofd van arikanpien. Weet u wel? die zie je het boven Chokma. Van drie eerste gar staat het. Dat is hoofd, het hoofd van arikanpien. We abuweima, plus abuweima. En zie je dat abuweima, ik bedoel abuweima, tot aan de gazee. Abuweima Ab hogere abuweima. En dan tot de gazee. 25. Hamal Bishim, oto die welke Abba ima omhullen hem of bekleiden hem, de arichantin. Miha P, vanaf de P, dat P hebben we hier niet gezet. Ja, de p Dus de P, waar het hoofd eindigt, dat is P. Van de P tot aan de Gaze. Dat is dan de plaats van waar de Abouhima bekleedt arihampin. Er is geen andere manier van, ja, er is ook een manier van bevatten. Hoe kan een, een lagere bevatten en een hogere? Ja, die uh, bekleedt een zekere gedeelte van een hogere traptree. En die plaats, die, die plaats van een lagere, die uh, die lagere bekleedt, uh, uh, van de hogere, dat is kenbaar. Dat is, dan, dat, is dat gedeelte wat de hogere bevat in een lagere. Zie je dat? Dus als wij zeggen dan dat Aboeima, dus vanaf de P tot aan Geze, bekleedt. Arichan Dan bekleid, dan betekent ook dat de Yima leert, kan bevatten, natuurlijk op haar niveau, kan bevatten, dat stukje van uh, Arichan van vanaf onder zijn hoofd, ja, vanaf de P, tot aan de gaze. Dat is wat zij kan, maar het hoofd niet zien. Hoofd, het hoofd kan zij niet dekken. Zij bekleedt het hoofd niet. Ki, uh, 25 na, na de koma. Ki ad sham, want tot daar, tot daar, dus tot de chase. Niem het beginata roos de Arihantin. Let op wat je al zegt Tot die, tot de borst trekt het aspect van het hoofd van Arihantin. Hoe kan dat? Het hoofd is toch wel alleen ketteren chokma, ja of niet? Maar hij zegt dat tot aan, tot de Gazé trekt, is uh, trekt door de, het aspect van het hoofd van Arihampin. Waarom is het, zegt hij dat zo? Omdat Abu Ima, die zijn net als hoofd, ja, ze kwamen uit het hoofd, maar ze zijn net zo zoals die geweest waren in het hoofd. Dus daarom zegt hij dat dat uh, tot aan, de, tot van Arihampin is het net als hoofd van hem. Ja, duidelijk. Waarom? Want Abba is net zo als hoofd. Die, die, die veranderen niet in het hoofd, of in het hoofd, of buiten het hoofd. Kanaal, zoals boven gezegd werd. Waar elk ken. En daarom. Ha Parsa 27. Om het het met achter hem. En daarom de Parsa. Die eronder staat. Omavdelet afdel het en scheiding maakt tussen hen. Hij gaat ons uitleggen tussen wie. Leven 28, Jirsut, we zon. De parsa dus die scheid, scheid, scheiding maakt tussen wat? Tussen de Jirsut uh, en zoon. zon. Want onder de gazé, zie je dat? Onder de gazé. Wie staat onder de gazé? We zien Jirssoet, ja, Jirssoet bekleedt een stukje van Arijanpin. En zo'n Zerampin, en ook wat die bekleedde ook nog van de, dus Jirssoet bekleedt van dus Arijanpin van Khazé uh, tot de Tabur. En ja, dus de derde de derde partsoek kunnen we zien, Jirssoet. En Zerampin be, bekleedt uh, Arijanpin van Tabur tot de Parsa van het Sibu. En bekleden betekent... dat is de tikkunim. Dat zijn de correcties. Kijk, waarom het moet het al Wat is bekleding? Van de ene kracht, de andere. Als het onbekleden zou zijn... als Arie onbekleden zou zijn... zou die ook niet kenbaar kunnen worden. Bekleding betekent net zoals lampenkappen. We kunnen... als het erg sterke licht is... kunnen we hem niet, er, niet aan. Maar als er een lampenkap komt... ...de één misschien la, een lampenkap komt... ...en dan kunnen we misschien wel een beetje... ...een beetje, dat, een beetje zien, maar toch wel scherp... ...te scherp voor ons. Ja? Zoals, net zoals je kijkt naar de zon. Kijk zo omhoog... ...je kan niet zien in de middendag... In de ja, ...moet je een zonnebril hebben. Zo zijn ook die, al die bekledingen... ...en dat zijn tikkunien, dat zijn correcties. Dus van boven uh, het licht is absoluut onkenbaar, on, on, onkenbaar. En dan maakt dan van boven, wordt allemaal de, eh, het systeem opgebouwd, waarbij steeds een lagere traptrede is een bekleding op een stukje van een hogere traptrede. Het hoofd kan niet, de hoofd, het hoofd van een hogere, lagere traptrede, traptrede kan, kan niet bekleden, maar het lichaam wel. He? Dus elke lagere traptrede, dat is een vuistregel, fa ja. Yeah? Dat elke lagere tra traptrede kan bevatten zeven onderste van de hogere traptreden. Dus elke lagere eh, traptreden ja, kan zeven onderste traptreden van de belendende hogere traptreden leren kennen. Maar Het hoeft niet. En zo zien we dan één bekleding, andere bekledingen. En straks zullen we zien, uh, nog komt dan weer dan Bria, Yitzira, Enesia, okay, etc. En dan kan ook mens, mens ook in, bepaalde, in een bepaalde sfeer van bestaan komt, waarbij wel de mens geboren kan worden, gemaakt kon worden. Dus wat is het ons uh, 28? Dus de scheiding tussen ben 28 Yersoed, we zoon tussen de Yersoed en zoon. Die zijn onder de Parsa, onder de Chazé, zoals je dat noemt, of Parsa. Je hem maim tachtonim, oh, en dat zijn onder de Chazé, onder de borst van Arichantin. Dat zijn wat in de Torah staat geschreven, maim tachtonim, lagere wateren. De lagere wateren, dus die zijn van Chazé en naar beneden. Natuurlijk zullen we dan laat laten. Natuurlijk, maar in de Torah staat, staat natuurlijk niet lager. De Torah, ja, de schepping, schepping van de wereld begint van de Brija. Het ze nieuw in de van in het maar dat zijn de wortels van de wereld, wereld Brija. En natuurlijk hier kunnen we al spreken van de schepping, maar dat is dan eh, nog in de Kim, aan de Kim maar de schepping van de wereld begon bria, onthoud het heel goed wat in de Torah staat de zeven dagen die geschapen werden dat is dan de wereld bria okay. waarom daarom staat het geschreven ook breshit bara elokim et ha betares dus in het den beginnen schip, de schepper een schip het woord voor scheppen is bria, bara, omdat het omdat het dat is dan verwezen dat, dat het bria is maar de bron, de basis de matrijs als het ware ja? de, de hele uh, structuur waar natuurlijk kan, kunnen we zien terug, zien in de uh, wat wij nu dus we nu leren dus hier kunnen we ook zien, dus hogere wateren, ja, hoe de hogere wateren, dat is het hoofd van Arigampin plus Plus, hebben Ima. Dat zijn de hogere wateren. Dat tot tot de chazet, tot de borst. En vanaf de borst en naar beneden. Dat is het lagere wateren. En, en wateren, omdat het chassadim zijn. Chassadim Acht 28 na de eerste koma. Shehe, mayem tachtonim, oh, dat die onder de chazet, dat die zijn. Uh, dus, yishtut en zon, dat, is, dat zijn die vormen, dat zijn maïmtachtonim, lache, lache wateren, lache wateren. Anim Tsaim, 29. Be michisaron, harata harat, arosh, derichanpin, die zich bevinden, 29, be pagam, in, bis in, met beschadigd als het ware. Uh, Michesaron door tekort, mi Harataros, de door tekort van het schijnen van het hoofd van Arihantin. Dus alles wat onder de Hazé is dan, kan, kan dus uh, Chokma niet ontvangen, maar heeft wel Chokma nodig. Zie je dat? Hij zei ook dat, dat, dat, dat tot de geze is het hoofd van Arikantin. Dus hoofd plus Abu Oké? Okay. En als het hoofd is, in het hoofd kan wel gochma zijn, duidelijk, in het hoofd van Arikantin. Maar onder de geze, onder de borst, daar is wel een, een zeker tekort, zien we, dat er geen schijnen van het hoofd van Arikantin. Kom daar naartoe. Punt 29 na de punt. We zes zo: Mayem 30, Tachtonim Bochim. En dat is het geheim van wat geschreven staat. Staat ergens geschreven in de Torah. Dat Mayem ja, Tachtonim Bochim. De lagere wateren huilen. De lagere wateren huilen. Ik heb het ook geleerd vroeger. Maar kijk nou wat hij ons vertelt. Waar, waarom, wat betekent dat de lagere wateren? Heilen. Dus, de wateren, de lagere wateren, dat is dan jirsut, ja, jirsut, en zon, is zon, dat zij ze huilen. Zegt hij. En dan, zeg die, geeft hij ons een stukje uit de Romees, ergens, van dan, van de zoger. Anan, bain, lemmehave, kodem, kodem, 31, malka. Waarom huilen zij? En zij zeggen waarom zij ze huilen. Naar kracht, alleen dat beschreven. zoger. Zogers altijd doet uh, uh, geheim. Bekleed alles in een geheim. Zoger. Het is de manier van Zoger. Ja, want natuurlijk, Zoger werd geschreven. Uh, nou, zo'n bijna. Zo, uh, 16, 1600 jaar geleden. Uh, en natuurlijk, niemand kon. Uh, alleen onze generatie is de eerste die echt kon, kan dat leren. Nou, en daarom. Als men toen nog zou, eh, zou echt in de andere taal dat opzetten, dan is het blootleggen van, als het ware, van de lichten aan de mensheid die nog niet klaar is daarvoor. Dat kan je niet doen. Je kan niet het heilige, het heilige als het ware, op een varkensneus we dat, kan je niet pareltjes op een varkensneus zetten. De heilige kan je niet, uh, moet je voorzichtig omgaan met het helige. Dat, ja, dat anders zou je gebruik kunnen maken, de onreine krachten daarvan. Dus daarom, de zoger is beschreven in, de manier van zoger is in, in bedekte vorm te doen. En het schaïm is voor het eerst aan Ariës gegeven, is het gegeven om het te onthullen aan de mensheid. Waarom? De tijd is gekomen, niet dat het iets anders is. De zielen zijn al rijp om, eh, die hoeven dan niet, eh, eerst eh, dat soort taal van hogere wateren, lagere wateren, maar dan duidelijk wordt gezegd, nou, Arihantin tot Annegazé, dat, dat soort bewoordingen, waarbij we heldere taal hebben, van Ari heeft ons gegeven. Maar, zog tegelijkertijd kunnen we niet zeggen, nou dan, Gaan we gebruiken alleen de taal van Arie. En niet uh, van Zor. Die beide moeten we gebruiken. Right. Uh, Dat Dus de lagere wateren die huilen. Wat huilen ze? Ze zeggen. Anan, Bainan, Lemahave, we Kodem, Malka. Wij wensen... Om te zijn voor de, voor de, uh, voor de uh, koning. Dus om bij de koning te zijn, als het ware. Ja, dus om bij, uh, om bij de, uh, hoe kun je zeggen dan? Uh, dus wat betekent dat? dat wij, willen, wij willen bij de koning blijven. Wat betekent dat? 31. la lot. harata hij geeft ons antwoord. Want zij wensen, zien, Lot, want zij wensen op te stegen. Ja, die lagere wateren, hier zo. Die wensen op te stegen. Olegabelharad en om de straling te ontvangen. Van de Chokma, Miroj de Arichampin. uit het hoofd van Arichampin. En ze kunnen niet. En ze kunnen niet alleen om de. Uh, als ik geen kracht heb. Dus alleen in Katnoet kunnen ze niet. Maar wanneer de. De welkomt. Uh, dus door de man. Van de lagere. De bina welkomt. Dus in, de, in het hoofd terugkeert. Dan. Dan kunnen zij wel. Uh, uh, uh, dat bij de koning komen. Dus boven de gazaar komen. En gogmaal ontvangen. Uh, dan hoeven ze niet te huilen meer. De 33. Dalet uweze navo Leviur Hashem membet. En daarmee uh, kommen wij tot de eilich eilich van de naam membet. De eilich de eilich naam ook membet. Dus membet is mem is vierter en bet is twee. 42. Ki 34. Nimza, beti zoger. 35. Shemidba, Ersham, Hashem, 36. Membet, bebet ofanim Ki Ki nimtz... 34. Nimza, want we vinden. Betekoneja Zogar in de tikonim van Zogar. Een boek. tikunim van Zogar. Boek, die ook, die van zogar. En tussen haakjes zet je zetje, waar het is. In tikun, samig, ted, dus tikun neken en zesten. dat hij daar Zogar legt daar uit. Hashem, 36, membet, De naam membed. Bebet of van op twee manieren often, however, who Hashem meant, they find that they are silent, and we cannot share the joy of the marriage. Klamar they find that, that all who Bepaschut, we esser out de havaya, va milui fertsch. We khaf het out iot, de milui hamilui, shagen be yachat mem bet out Het is bijzonder belangrijk voor ons dat deze naam, als we dat leren, zullen zien hoe geweldig is het voor ons. Want wij moeten langzamerhand, gaat ons, hij vertellen, kwalitatief ook. Wat voor welke krachten ontvangt Zeeran Bien. Welke krachten ontvangt uh, Noekwa, ja, uit de, van de namen van de schepper. Ja, dan kan je zeggen dat, kan je dat met, met Svirot, in Svirot uitleggen, maar jij kan ook door de namen van de schepper. Dat is ook hetzelfde. Alleen krachten, dus... 33 naar de punt. Kinjemtza. Want wij vinden. Ah, dat hebben we al gezegd. 36. Oven, half. de eerste manier van de uitleg. Ja, van deze naam 42. Hoe? Kijk, één keer weten we wat is deze naam. Dan het, blijft het altijd hangen. Dan weet je altijd welke kant van de partsroef. Ah, daar is de naam 42. En je weet ook dan de essentie daarvan. Of en alle. De eerste, manier, de eerste manier van de uitleg. In de uh, uitzoek. Hu, HaShem, membed, dat is de naam. membed 42. is De atzolut van de wereld atzolut. Zoals so ze hier hebben hier. Op onze tekening. Tekening 51. Hammechona. Die, die heet, sham, die daar heet in het die Jukna mama's. Die Jukna is beeld of maal kunnen we ook zeggen, ja. Als matrijs, maal. Daadwerkelijk zegt die mama's is daadwerkelijk, dat is echt daadwerkelijk en maal als het ware, matrijs. Klomaar, dat wil zeggen. 38. Dat wil zeggen dat alle namen worden van hem, uh, say dat, als stempel af, afgedrukt worden afgedrukt. Wehu, dalit, en dat opnieuw komt dat is wat wij op het bord hebben. En dat is. En dat is, dalet otijod, de Hawaii Bapashut. vier letters van de Hawaia, van de naam van de jodke, wafke, bapashoed, uh, in eenvoudig, in, in, dus in skelet. Ik noem het in skelet, alleen skelet. Bapashoot be betekent in uh, enkelvoudig, oh, enkel ja? right o, enkelvoudig. Ja, ik zal zo uitleggen. We zijn er de Hawaiia bemiluie en t en tien en tín, otijot, Ik otioot. het is gezegd. En tien otioot en tien letters. Van de Hawaii Bamilui. Van de Hawaii gevuld. De noem ik het. Hawaiia, Hawaiia, Hawaiia in, in vulling Kan je ook zeggen. Veertig. De regel veertig. We Kaf het otioot en 28 letters de meloei, ha van vulling, van de vulling. Shehen bejagen, dat die samen zijn menbed, ote-jood, 42 letters. Ja, dus even een paar woorden daarover. Ik heb nu een beetje dat opgetekend op, de, op het bord, dat in de atioed als we zien ketter. De ketter is gewone Hawaïa, Dus lege Hawaïa, Gewoon jut K, Waf, K. Zo so, de letters op zichzelf. Zonder vulling. Dus jut is jut, He is He. Waf is He. Waf. Gewoon vier letters. En dat noem ik dat kale Hawaïa. Uh, en hij noemt het enkelvoudig Hawaia. En je, kan je beter doen. Maar kale Hawaïa geeft me alleen een beetje gevoel. Een goed gevoel van... Kaal betekent dus niet zonder vulling. En wat betekent vulling? Ketter, is de eerste sphira, Ja, Het is als het ware nog een wens. Een wens, ik zeg dat? Het is nog net als potentieel aanwezig. Ingepakt. Ja, het is ingepakt. Het is nog, heeft nog geen avioed. Geen Wens dikte. Ja? Ketter. Ja? Laten. Ja, dat is net wat wij Dat is net wat wij zeggen dan. Dat in de in naam van Hawaii. In de jude, In de jude zit als het ware dat kutsocial jude, Dat puntje. Dat stippeltje van de jude. Dat is dan. Dat is dan ketter. Dat is nog geen letter. Ja? Like, daarom is het nog. Dan zit het ook als het ware niet. Als het ware niet in de naam... ...van Jutke Wafke... ...van die vier namen... ...van vier letters van de naam. Natuurlijk zitten ze daar... In de, ...in de naam van Hawaï. Maar nog... ...als het ware onzichtbaar. Ja? Dat is net als je bijvoorbeeld... ...als wij zouden gaan op een... ...vel... vel ...op een blanco vel papier, ...alleen maar een stippeltje aangeven. Het is nog geen letter. Er is wel iets... ...maar... Nog niet ondefinierbaar. Het is als, als het niets is. Ja, het is net als niets. En dat is Keter. Die heeft alles, maar alleen maar het is nog niet ontvouwen. Alles is nog in, poten, in potentie. Alleen naar kracht zit alles in. Maar nog geen, geen aviut, geen uh, wensdikte. Vanaf kochma, ja, kochma is al wel, die heeft al, en dat is in het Keter noem ik dat skelet. En daarom is het ketter, is het skelet van... alles zit in die ketter. En de ketter is dan... Hawaii, gewoon lege Hawaii, Skelet. Dus stel dat wij zouden... Eh, uh, uh, uh, dat lucht van onze uh, van ons planeet uit zou kunnen... Uh, uh, uit, uit zou kunnen, uitzuigen, uitzuigen, uitzuigen ja, afzuigen... leeg, leeg zuigen dan zou alleen maar die hawaï overbleven. Alleen maar lege Hawaïe. En niets anders. Skelet, skelet. En Chogma die heeft al enige vorm van een wioed. Het is nog natuurlijk, ook Chogma is nog geen wioed, maar het is al wel uh, een vorm van een wioed. Een dus dikte, of grofheid, wordt aangegeven door, hoe? Door de naam, de naam van de letter. Ja, de naam op zichzelf, principe, is handig om te begrijpen. De naam betekent, wat is naam? Naam is al iets wat definieerbaar is. Wat een zekere vorm van begrenzing heeft. Ja? Naam, ja of niet? Als je zegt naam, je zegt oh, bijvoorbeeld Jan of dat, ja, ah, je weet al wie je bedoelt. Dus naam heeft al een zekere vorm van begrenzing. En daarom, een gogma. Die is samengesteld van. dus Het is dan miloei, uh, gevulde Hawaii. Dus de Hawaii, Jut, Kei, Waf, Kei als skelet. En hier wordt het dan voluit geschreven. Zoals, het, zoals die letters uh, vol geschreven worden. Ja? Jud is dan geschreven als Jut. Jut, Waf, Dalet. Hij schrijft je voluit als hij Jut. Waf schrijven dan. Waf, jut, waf. En hey, de laatste, net als zo. En dan hebben we tien letters. Nou, meer letters. Tien letters betekent ook dan natuurlijk ook. Uh, dat het ook dikker is, grover is, et cetera. En bina, bina is dan vulling van de vulling. Want de. En dan zien we dat de ketter Gochma, die ontvangt van de, van de, van de ketter, ja? Chogma is dan de vulling van Hawaii van de ketter, want de Gochma ontvangt van de ketter. Binadi is, is een vulling van Gochma, of dubbele vulling, als we dat kijken, vanuit als we dat zien vanuit de ketter. Deel? Want de ene ontvangt van de andere. En daarom zien we in de Binadi, zien we daar, 28 letters in de Bina. En 28 letters is, gematria daarvan is, is kafget. En kafget is 28 en tevens is het woord voor koach. Ja, koach. Koach betekent kracht. En wij weten dat in de Bina, vanaf Bina begint de kracht van de, ja, kracht van de schepping. Vanaf Bina, de Bina is de eerste sfera die als het ware zegt, nee, ik wil niet ontvangen, ik, ik wil alleen maar geven. Eigenlijk, maar alleen maar ontvangt. Blindelings. Maar de Bina, en daarom is het ook dan de Gematria 28. En Gimatria is 28, is koog, dat is ook kracht. En nu samen die drie, skelet. Het skelet van Ketter en tien letters. Van kohma en daarom zien we dat van in kohma die tien sferot komen die van kohma. Zie je dat? Natuurlijk wel. In de ketter zitten ze al die tien sferot, zitten ze natuurlijk uh, uh, in, uh, zeg dat, ingepakt. Maar vanuit in de kohma zien we dat die zijn tien. En bina die heeft dan die 28 achtent, letters. En dat allemaal gaat nu. Uh, uh, naar dat vorm die drie, die vormen dan een soort maal, een soort matrijs, naar krachten, en dat komt dan naar Zerampin, en Zerampin gaat het zaa zaaien in de noekwa, en hoe dat gaat gebeuren, heet, zal ons vertellen, natuurlijk wat een beetje andere hoedanigheid, ja, maar wel 2 naam 42. Oké. Okay. Hoe stap voor stap. Um, gaan we naar de tekst. Terugkeren naar de tekst. Um, 41. Ofen, Bet, is de tweede, de tweede manier van het uitleg, van de van het uitleg, in die tikkunim van Zogar. Dat is de eerste dus. Twee, tw ja, 42 letters, Keter, ja, Keter, vier letters, Chochmatin, en Bina, 28. En nu de tweede manier van uitleg, twee uitleg, hoe Hashem bed de Uvda ואינפרטג דברישית שהם זיין ימי ברישית שהם זום דרי אינפרטג דאצילות שיש בהם למד בת אלוקים ועשרה פיר אינפרטג מעמרות העולים יחד נמבט אינפרט of een bed. De tweede manier van het uitleg. Hoe is. Hashem Membed. De naam Membed. 42. De Oefda. 42 de Breschid. Van de scheppingsplan. scheppingsdaad. Het oefende de, de Wat we hebben geleerd. Eh, vanaf het begin van de Torah. Wat betekent dat? Shehem, welke. Scheppingsdag is zijn je zeven dagen van de schepping. Shem zon 43 dat zilut, dat is zijn zeer en ook van het zilut. zie hij zegt dat de scheppingsdag is is het zilut, en wie heb gezegd dat het bria is? In bria natuurlijk, kan je dat en dat en dat is goed, maar dan. Ja, in de Bria is echt wat beschreven wordt in de Torah, maar de bron ligt in het Silut, natuurlijk. Dus, Sierampin en Nukwa van het Silut, dat is die zeven dagen die van de Schepen. Dat <coughs> is wat, wat gecreëerd werd. En dan werd het verspreid naar, naar, naar Bria. En 43 lam het Dus dat in het in die scheppingsdaad zegt die. Oftewel zon, zeran aan daar zijn er 32 elokim. Zo zo vertellen. 32 Elokim elokim is de naam van de schepper in zijn hoedanigheid van de, uh, van de strengheid van de wet. De strengheid van ja, sorry. Wasara mamarot. Dus wat zegt die ons? Dat een andere uitleg is vanuit het, schepping, het scheppingsverhaal. Daar zegt hij, voor, komt voor daar in het verhaal van de scheppingsdaad 32 keer Elohim wordt toegepast. Daar is twee, wordt gebruikt daar in het scheppingsverhaal. 32 keer Elohim, want de Torah is allemaal de krachten, de naam van de schepper, de hele Torah. Eigenlijk En natuurlijk en niet een gewoon uitleg, simpel uitleg. Dus daar in het scheppingsverhaal, daar zitten 32 namen van Elohim. Plus, zegt hij, 10 uitspraken. Ja, en de schepper zei, ja, en, en Elohim, Elohim. En Elohim zei, herinner ik dat, He, zei het licht of, ja, et cetera, et cetera. Er zijn tien. Als je kijkt goed, dan zal je negen vinden. Maar de eerste brechit het eerste woord brechit in den beginnen, wordt ook geteld als, eerst als een van die tien uitspraken. Dus door tien uitspraken heeft de schepper de wereld hij heeft, uh, geschapen. En daar zitten nog 32 namen van, Lamed, van Elohim. En, Haolim, Yagad, Membed, samen worden, worden zij 42. Ja, dat zijn twee uitleggen. Dus één uitleg is vanuit de wereldatieloed van Keter, Gochma en Bina, die samen die dan maken daar, uh, als het ware, een afdruk uh, van 42. En natuurlijk, dezelfde afdruk kan je vinden in andere werelden. Maar alleen dan ketterig of mijn en bijna. Dat is één uitleg. En een andere uitleg is dan de scheppingsdaad. Ja, de scheppingsdaad. En daar kunnen we vinden als zinspel, zin, zin, zeg je dat? Ja? Als remes, Als uh, een geheime uh, verwijzing naar. Kunnen we vinden, 42 keer. 42 keer. Keer de naam Elohim. Twee keer twee keer twee, 32, sorry 32 namen van Elohim plus 10 keer 10, 10 uh, uh, mama mamarot tien uitspraken 10 sferot. En dan samen wordt het ook 42. Hij gaat ons zo uitleggen. Dat is zo je dat een beetje op die manier. Bedekte manier die dat ons uitlegt. En daar zitten vele dimensies die alleen maar het kunnen licht ontvangen, maar niet altijd kunnen we de dingen uitleggen. 45. Beuradvaring. Oh, nu gaat u ons uitleggen. Beuradvaring. En stap voor stap begrepen en voelen en zoger is een kwestie van zichzelf zuiveren. Niet de, niet de kennis, maar zichzelf, hoe meer jij leert dat, aan de ene kant krijg je kennis, aan de andere kant zuiver jezelf. Dus van beide walletjes ga je echt dat ontvangen. Door zichzelf zuiveren en door zichzelf uh, opbouwen. Van beide, van beide aspecten ga je toenemen jouw uh, overeenkomst naar eigenschap met het licht. Biurat warim, uitleg van woorden ха директ датун кихаворот амекубалим з 45 мима ил ли парса ад хаи содот де ари да абови има илаин з 45 ше Ilain, Shehem Kochmaobina, hem Nikaim, Shem, Mem Bet, De Oké. Okay. Biura uitleg van woorden, 45. ki haorot Hamukvalim van de lichten, die ontvangen worden, 46. Mima Aila parsa, boven de parsa, hij bedoelt, Jese. Hij bedoelt niet de parsa zoals bij ons staat opgetekend op onze tekening. parsa de atselu. Maar hij bedoelt de borst van Arikanpin. Let ook kijken waar de borst is. Zet ook je vinger een beetje zo waar je zit, De borst van Arikanpin. Daar spraken we nu van. Dus de lichten die ontvangen worden van boven de parsak, van boven de borst van Arikanpin. Adha Yisodot, ad de Abu Yima, Elain. Tot an Yisod, beides Yisod, twee Yisodot hebben, twee Yisots heeft Abu Yima. van Abba en van Yima. Dus tot voor tot beide Yisodot van Abu Yima, Elain, de hoogere Abu Yima. 47. Le malami die boven de Hazé zijn. Dus tot de Hazé het de. Isodot van Abba je Isodot van Abba en Isodot van Ima. Shesham rosh daar is hij dat daar dus boven de Gazé. Daar is het hoofd van de naar krachten is het hoofd. Tijdig. Shuuketer en dat is keter. Nee, dat is dat is keter. Kijk, wat is het hoofd van Wat is wat zegt jongens? ons? Tot de Haze, van boven, tot de Haze. Wat is, wat zijn, wie zijn daar? Hij zegt, Keter, hij bedoelt dan Keter en Chochma, hij bedoelt dan het hoofd. Ja, wat is het hoofd? Hij zegt die Keter, 48. We hebben hier en hebben we ja of niet? hebben we dan boven, waar staat drie eerste garzee, dat is dan Keter. Oké, okay, er zit ook Choma van de ketter, maar dat is behoort allemaal tot het hoofd ketter. Hoofd is altijd ketter. En dan plus, plus uh, die Aboweyima die hem die die bekleid, vanaf de P, vanaf het on, uh, onder het hoofd naar tot de gaze. Ja, die, die drie drie sferot we. ja of Ketter plus Aboweyima. Dat is wat ons zegt. Shehem, welke Aboweyima. Zijn chokma en bina, tijdelijk. Abouima, dat is chokma en bina. Hem, nikraim, shem, mem, Betat, ja, de atzilut. Oh, deze heten 42 letters van de wereld atzilut. Dat is wat wij op het bord hebben opgetekend. Dus vanaf het hoofd van Arichantin, helemaal vanaf begin van Arichantin tot de Hazé dat is de naam, hier zijn de krachten van 42. Dan zullen we altijd weten waar, we zijn, waar zijn wij? Ja, waar zijn wij? Als wij zien 42, betekent dat, dat het, als het ware, tot, ja, van ketter, ketter, gogma en bina. Duidelijk. Yima is gogma en bina. En, en een ketter, en dan samen wordt het dan 42. Dus de naam van tweeën die is, die werksam is in het zielut boven de chazé. Naar het hoefd. Negen werdak. She kulgu schmot membed niet had mumi menu. O, zeg dit dat alle namen van membed, let op de ons vertel. Dat alle namen die namen die bed zijn, 42, alle namen die we later zullen aantreffen, waar dan ook, allemaal zijn zij afgedrukt, is goed, of afge, afgedrukt van hem? Ja. Wat jij had net. Afgestempeld. Dus van hem zijn zij, dat ze die hier zijn, als het is het, als het ware de maal, van alle, alle letters, alle gebruiken, alle eh, volgende, daarop volgende namen van Membet. Want die Membet kunnen we verder aantreffen, ook verder, be verder etc. Maar die komen allemaal van het siloet van boven de Gezee van Arigambin. Dat is dan de, de, de bron. We al kennen, ah, 49 naar de punt, wij al kennen hem, 50, we Riemu riemum mi, sorry, we romazim, we romazim, bij Havaya, we romazim, deze naam is uitgekomen, Havaya, pshuta, Shigiketer ketur, Havaya, de volgende pagina acht, de eerste, ach, de de, de, de, de rechter nope kolom. En de regel 13, let op, want dat boven is het boven. De eerste regel is wel commentaar bij de zoger van deze pagina. Dus de, de rechterkolom, let op hier. Dus hebben we voor het eerst zo een beetje verschuiving, maar is wel normaal. De regel 13, rechterkolom. Rechter dus wawaya bemilu bemilu bemilu a we Havaya, we Miloy, Hamiloy, 14, Shahi, Wina, punt. De vorige pagina. De regel, de linker kolom, de pagina 7, dus de vorige pagina. En de regel 49, na de punt. We Alken kennen daarom... hem. Die hem, dus hij bedoelt die, die letters, die membed hem vijftig. Uh, 50 hoe die gezinspeeld worden, ja die verwezen worden, verwezen verwezen. Uh, of ja, gezinspeeld worden. Is goed of een beetje zo bij Hawaïa, daarop verwezen worden, worden, die worden verwijzen op, euh, door, euh, of weergegeven, bij Hawaïa in, door de enkelvoudige hawaya wat ik noem, kale hawaya shahi keter, dat dat, dat dat keter is, ja? We hawaya van Milua, en de gevulde de Hawaii, de volgende pagina, het acht, de rechterkolom, de regel dertien. Shehi dat die chochma is. We Hawaii, Vamiluya, Hamiluy. En de Hawaii, van, uh, van de filling, van de filling, veertien, Shehi, Vina. Dat is Bina. 14 na de punt. We nemen ca ha'avira dachia, de abov, dat je ima abovijma. 15 Shem sod, shem membet. En we vinden dus zegt hij ha'avira dachia dat de, dat dun licht avira dachia onthoud dat erg belangrijk voor ons. Dat het kwalitatief gaat ons dat. Dat het via dun licht, Sheba abovo ima die in abovo ima zijn. Five and sorry, five. Shehusot húsot, zé hemsot, membet. Dat dat is het geheim van membet. Zie dat? keter die is hier niet bijna, maar wel abovo ima. Om dat met hen eindigt de de naam membet. Dus wat voor ons nu belangrijk is, dat de naam Membed is van Abouima. Dus dat is dan Chassadim, dun ja, licht, uh, uh, Avira Dachia. Ja, dus letterlijk dat is dat Membed zien we, dat het in principe is het komt dat van boven als de, eerste, als de eerste hand is het Avira Dachia, is Chassadim. Dat is belangrijk om dat gewoon te weten. Waarom alles komt op zijn plaats. 16. Ham nam. Pauze. Laten we let, even pauze.